Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amsterdam wil vanaf 2030 in de hele stad geen benzine- en dieselauto's meer toelaten. Om de zeer slechte luchtkwaliteit in de stad te verbeteren... worden er in stappers zones ingevoerd waar ze niet meer mogen komen. Vanaf 2030 is de bebouwde kom van Amsterdam... voor alle voertuigen met verbrandingsmotor verboden gebied, is het plan. De autolobbyclub Rijvereniging spreekt van een bizar plan... dat veel te snel komt, waardoor burgers de stad uit worden gejaagd. Maar Saucé heeft dinsdag zeven migranten ontdekt in een koelwagen. De Poolse chauffeur wilde de veerboot naar Engeland nemen... toen een speurhond begon te blaffen. Daarop werd de trailer doorzocht en de mannen gevonden. De migranten zijn tussen de 20 en 50 jaar oud... en komen bijna allemaal uit Koeweit. De Poolse truckchauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De bioscoop in het centrum van Den Haag zijn twee mensen gearresteerd. Volgens de politie maakten ze een dreigende indruk en werd daarom de politie gewaarschuwd. Die de zaal ontruimde en de twee arresteerde. Er was veel politie bij de Haagse bioscoop aan het spuien. De omgeving was afgezet en er werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies aan de hand was, is nog altijd onduidelijk. Zo'n 100 supersnelle sportwagens hebben in het noordoosten van Duitsland... een illegale race gehouden op de snelweg A20. De reden met snelheden van zo'n 250 km per uur over de autobaan... De politie blokkeerde de weg en zette twee helikopters in. Bij een parkeerplaats werden zo'n 40 snelheidsduivels aangehouden. Er zijn voor zover bekend geen ongelukken gebeurd. Het was volgens Duitse media een etappe van de illegale Euro-rally... die van Oslo naar Praag gaat. In grote delen van Duitsland geldt geen snelheidslimiet op de autobaan. Het weer in het oosten nog kans op een bui. Verder bewolkt met wat opklaringen. Minima vannacht tussen 2 en 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buiig. Het wordt hooguit 10 graden. Ook het weekend is wisselvallig en fris. En zaterdag is er in het uiterste noorden en zuiden kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26 procent afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, ik zit nog steeds met dat weer. Ik heb toch zo'n beetje de indruk dat de strandpavioens... volgende week alweer afgebroken gaan worden. Als het mij gaat vragen, eerlijk gezegd, met het weer. Maar goed, uh, ik ga toch even een verjaardags uh, iemand even feliciteren met de verjaardag. Ik moet het even goed zeggen.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 uh, Exilio, het laatste album en dat nummer dat heet Read Me Stories. The world goes spinning right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 Day. Now she recalls the time he was away, remembered all the phone calls from motels.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 Meer kan dan alleen maar zingen. Dat bewijst ook deze uitvoering. Want oorspronkelijk heeft hij het liedje zelf geschreven. Maar hij vond het toch beter dat een vrouw dat deed. En dat, ja, dat is dan gebleken. En hij kwam uit bij Brechtje uh, Sanne Lacour. Die uh, kent hij ook uit de Rotterdamse muziekwereld. En die zei van.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 life Least you liable to fall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 En volgende week dan zijn Marcus en ik uh, weer op volle oren gesterkt weer terug. Dag! In my and my thought I'd ride you a good love song. All I got is left to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 Only the littlest pieces are